1 uur ...zit Van der Linde met het NOS Journaal. De topman van de fiscale opsporingsdienst Fiot ...stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Aanleiding voor het vertrek van Hans van der Vlist... ...is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In een interne mail aan het fiot personeel schrijft hij... ...dat hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën vertrekt. In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders... ...onterecht als fraudeur aangemerkt. Ze moesten soms grote bedragen terugbetalen... Van der Vlist zat destijds in het managementteam fraude van de Belastingdienst. Twee medicijnen die worden gebruikt tegen malaria en reuma werken niet tegen het coronavirus. Dat schrijven wetenschappers in medisch tijdschrift The Lancet. Ze onderzochten zo'n 100.000 coronapatiënten in verschillende ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat de middelen geen effect hebben en dat het sterfterisico zelfs groter is. President Trump zei afgelopen week dat hij een van de medicijnen gebruikt uit voorzorg tegen corona. Die uitspraak leidde tot veel kritiek van artsen en wetenschappers.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 BOA's gaan dinsdag in meerdere steden actie voeren. De buitengewoon opsporingsambtenaren willen vanwege toenemende agressie... meer middelen om zich te kunnen verdedigen, zoals pepperspray of een wapenstok. Directe aanleiding voor de actie is een incident gisteren in IJmuiden... waarbij twee BOA's werden mishandeld door jongeren. Ook op maandag 1 juni is er een landelijke actiedag. Het weer nog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 12 graden. Het blijft zo goed als droog. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kan er een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 We'll Met me van Zandvoort. It's a lie, Can.